Het is woensdag 11 oktober 2017. Dit is de Battenvieren podcast. Mijn naam is Latte Brouwer en vandaag heb ik te gast Diederik Boomsma. En we gaan het hebben over uh, zijn vertaling van de opstand van de massamensen geschreven door José Ortega y Gasset, als ik het goed uitspreek. Ja hoor. Um, welkom. Um, je bent zelf uh, CDA-raadslid Amsterdam... Ja. En ook aan het promoveren in leiden op uh, een onderwerp rondom deze filosoof. Klopt? Of rondom deze filosoof. Um, vertel eens wat over hoe je, uh, hoe je eigenlijk bij deze man gekomen bent. Uh, bij ben José Ortega y Gasset. Ja, nee, Ik um, ben zelf op mijn, uh, na mijn eindexamen uh, ben ik naar Spanje vertrokken. En uh, dat was voordat ik echt ging studeren, ben ik daar heb ik een Spaanse cursus gedaan. En in Granada. En toen kwam ik het eigenlijk al tegen. Trouwens, dat was door een zwerver. Want ik, in Granada heb je een aantal grotten. Dat heet de Sacramonte. Er zitten allemaal zigeuners. En die spelen daar muziek voor, voor die grotten. Voor. En uh, daar liep ik een keer uh, rond. En toen kwam ik er ook een Engelse vrouw tegen. Die een Nederlandse vriend had. En die liep met dat boek rond. En, nou ja, toen ben, ben ik eigenlijk mee naar aanraking gekomen. Toen ben ik dat voor het eerst gaan lezen. Toen was ik dus 18. En uh, nou ja, daarna ik ben in Engeland gaan studeren. Toen ben ik weer terug gaan naar Spanje. Heb ik daar nog een tijd... Weer verder gestudeerd. Uh, ik heb ook een tijd gewerkt en uiteindelijk, naar nou, allerlei omzwervingen in, uh, uh, in Nederland, weer teruggekomen. En toen, uh, uh, ja, toen werd er een bundel samengesteld over 20e-eeuwse filosofen uh, onder redactie van uh, Thierry Baudet en, en Michiel Visser. Uh, en uh, ja, toen vroegen, vroegen zij aan mij: Kan jij niet, uh, jij hebt in Spanje gezeten, doe jij dan José Ortega Gazette? En zei ik: Ja, wat een fantastisch idee. En zo heb ik dat. ...hoofdstuk gemaakt en, en, en eigenlijk daar ook de draad weer opgepikt. Ja, en kan je wat vertellen over wat nou kenmerkend is aan uh, de filosofie van Gasset? Of we moeten Ortega zeggen, want dat is een voorwoord. Ja, dat woord... mag allebei. Mag ja. allebei. Ja. Ja. Ja. Uh, wat kenmerkend is, ja. Nou, dat, dat is <laughs> hij heeft dus een enorm uh, oeuvre, een overgangscompleetheid... ...en de man schreef over werkelijk uh, van alles. Dus hij is in 1883 tot 1955 is hij gestorven... En hij schreef vooral uh, al de jaren 10, 20, 30, 40... ...en ook nog wel uh, helemaal begin jaren 50 uh, van de 20ste eeuw. En hij, uh, hij heeft werkelijk over alles wel uh, geschreven. Hij was ontzettend breed geïnteresseerd Dus over stierenvechten... ...over jagen, over wijn, over kunst, over reizen. Maar hij heeft ook uh, wel een duidelijke lijn. En overigens gaat mijn proefschrift over om die lijn eigenlijk te vinden... ...tussen mm -hmm. al die verschillende aspecten van zijn werk. En, en uh, die... Uh, hij heeft ook een heel duidelijke... Uh, uh, ja, een soort, soort missie. Hij wil de westerse beschaving... revitaliseren, want hij heeft zo het gevoel... hij moet een nieuwe filosofie ontwikkelen... geschikt voor de 20e eeuw. Daar zit eigenlijk dan de moderne filosofie... Hè, die is begonnen met Descartes... en die heeft ons in een soort kerker geplaatst. Hij noemt dat de Kantiaanse kerker. Mm -hmm. En die dwingt ons... Uh, kort te zeggen... tussen een, een onmogelijke keuze... tussen rationalisme en relativisme. Dus je moet of de wereld is... Uh, alleen maar materialistisch. Dus uh, bestaat alleen maar uit uh, objecten en dingen. Zoals de, uh, en, uh, ja, en daar is geen plek voor het subject eigenlijk. Of het is relativisme, waarbij alles subjectief is. En beide kan eigenlijk niet. Want de menselijke leven en de menselijke ervaring. Uh, voldoet aan uh, geen van die twee uh, uh, ja, systemen. Ja. Dus probeer die bij elkaar te brengen. Dus dat is een van zijn grote vragen. En daarnaast uh, heeft hij duidelijk een, een, dus een soort cultuurkritiek ontwikkeld. En uh, dat is ook het, de opstand van de massamens, gaat daar ook over. En hij is ook altijd bezig geweest met Spanje en het uh, zeg maar Spanje vooruitstuwen in de vaart der volken. Mm -hmm. en hij, uh, want Spanje was op dat moment echt in een, in, in een crisis, dus einde van de uh, 19e eeuw in 1898. In een korte oorlog verloren ze hun laatste koloniën. Het eiland Guam, uh, Cuba, de Filipijnen, uh, uh, gevochten tegen de Verenigde Staten. Dat was een enorme slag voor die, voor die Spanjaarden. Die zaten al in een soort proces van langzame decadentie. Dus men dacht van nou eigenlijk is het allemaal achteruit gegaan sinds Philip II. En toen hadden we ooit een koninkrijk dus waar de zon nooit onder ging. Uh, ook die vervelende Nederlanders zijn daar toen, hebben daar toen al wat mee te maken gehad. Maar um, men voelde in die tijd ja, dat, dat, dat het niet goed ging met Spanje. En dat ze achterbleven vergeleken met moderne Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland. En Ortega zag het ook als zijn taak. Hij wilde dus in de eerste plaats Spanje vooruit helpen. Mm -hmm. En uh, ja, aan de haren, eigenlijk die 20ste eeuw inslepen. Te en tegelijkertijd dacht hij van de, de, Spanje moest moderniseren. Je had eigenlijk ook twee kampen toen. je had mensen die wilden uh, uh, Spanje eigenlijk uh, ver, te, uh, vooruit helpen, dus bij Europa laten aansluiten. De Europeesantes, die wilden dus moderniseren. Mm -hmm. En je had ook de Hispanicantes, dat waren dus een andere groep mensen die wilden juist Spanje eigenheid bewaren en die wilden. Uh, ja, die vonden ze, dus Spanje heeft een hele eigen cultuurdynamiek. Dat moeten we helemaal niet willen. Al dat aansluiten bij de rest van Europa. En, en, en dat, hij zat er wel meer aan de kant van de Europeesantes. Dus hij wilde Spanje vooruit helpen. En hij heeft dus toen ook ja, om dat te doen um, een uitgeverij opgezet. Allemaal bladen opgericht, boeken geschreven. Ook allemaal toespraken gehouden in bioscopen. Het was, uh, het was ook politieke crisis in Spanje. En, um, maar gaandeweg kwam hij tot de ontdekking dat die moderne wereld, die moderne tijd, die, die waar hij die zo mee bezig was... Ook dat, ...dat er ook wel veel nadelen aan zaten of, of gevaren. En uh, hij zag ook gewoon dat het, ja, die, die jaren 20, 30 vol zaten met onheil. En dat er, dat er dus massabewegingen opkwamen, communisme, fascisme, mm -hmm. het syndicalisme. En hij maakte zich dus ook grote zorgen over waar dat toe zou leiden. En, ja. en op een gegeven moment probeert hij zich ook daar... Dat is een situatie die hij probeerde te duiden met dat boek De Opstand van de Massamens. En tegelijkertijd gaat het veel breder ook over... een soort existentiële visie op het leven zelf. Mm -hmm. Ja, want dat, dat, dat is wat, wat ik denk ik wel het meest opvallend vond aan het boek is dat uh, het is rond 1930 geschreven, verschillende publicaties zeg maar, hm. uh, maar het lijkt heel erg van toepassing te zijn op de huidige tijd, wat je net beschreef van, je hebt de mensen die het, het, het, het Europese, of uh, hoe noem je het? Ja. Je hebt de mensen nu ook die dus heel erg van, van de vooruitgang zijn, al overal mee willen en, en mee willen spelen op het wereldwijde toneel, ja. zeg maar, uh, ten opzichte van mensen die juist wat ja, om het nou meteen nationalistischer te noemen, maar die wat traditioneler zijn in dingen en die uh, juist heel erg bestaande waarden willen beschermen. Die, uh, ja. Uh, ja, die toch enigszins kritisch kijken naar alle ontwikkelingen die nu gaande zijn, zeg maar. Ja het ja, had het altijd over de lammen en de blinden van de geschiedenis. Dus, mm -hmm. dus de, de reactionaire, dat zijn de lammen, die willen niet. En dan heb je de, de blinden, dat zijn de progressieven, die, die willen van alles, maar die, die, snap, die snappen de, zien de realiteit niet. Ja. En, en, en ja, Spanje raakte verscheurd tussen die twee extreme kampen en hij zat er eigenlijk tussenin. En, maar ja. ik denk absoluut dat het boek uh, is ontzettend herkenbaar als je het nu leest. Denk je, wauw, het lijkt alsof het voor onze tijd is geschreven. Ja, ja, zo lijkt het een beetje. En als je dan ook continu bedenkt van het is rond 1930 geschreven dan denk ik van speelde dat toen eigenlijk allemaal wel. Want het deed, die omschrijving van de massamens deed me eigenlijk nog het meest denken aan de, aan de millennials, zeg maar. <laughs> uh, ja. Dus ja, uh, ja de, de, een mens met oneindig veel mogelijkheden en one, ja, niet oneindig veel welvaart, maar toch behoorlijk wat ja, meer welvaart dan ooit... Ja. Uh, meer keuzevrijheid dan ooit. En als je dan kijkt van nou wat doen ze er eigenlijk mee. Dan valt het soms toch wel een beetje tegen. En, en ook het entitlement uh, las ik heel erg terug. Ja. ja. Nee, het is inderdaad. Dus de vraag is. Ja, is het niet nog meer van toepassing eigenlijk ja. op, op onze tijd. Millennials. Maar ook misschien andere generaties al wel. Maar uh, ik denk ook dat. Want de processen die hij beschrijft. Over hoe dit de type mensen, de massa mensen tot stand komt, die hebben zich ook steeds verder voortgezet. Het is eigenlijk ook heel uh, ja, ja profetisch, maar hij zag het wel al gebeuren. En het is um, uh, ja het, die processen die nemen tijd in beslag, hm. maar uh, uh, dat ja dat zien we nu pas, zien we de, de, de, de echte uitwerkingen ervan nog verder terug. Ja, ja. Um. Even kijken, ja, hoe zou je de massa-mensen omschrijven, die hij, hoe hij dat definieert? We yeah. hebben ja, nou, het nu over millennials gehad, maar <laughs> ja, uh, nou, er ja. zit wel wat meer psychologie achter. Ja, want het is, uh, de massamens is, is het uh, product van de moderne tijd en de omstandigheden daarin, maar het is tegelijkertijd ook, uh, kijk, is zoals hij het zag, is de, de, de westerse beschaving heeft een hele fundamentele omwenteling doorgemaakt, ook na de Eerste Wereldoorlog. En dat is natuurlijk een bekend verhaal, dus op de slagvelden van de uh, Eerste Wereldoorlog, daar zijn heel veel van die oude Europese traditionele beschavingswaarden zijn daar gesneuveld. Je had de 19e eeuw, de eeuw van het uh, Bildungs, uh, Bildungsburgaton, dus, dus de, ja, de traditionele burgerlijke beschaving had ook nog veel aristocratische elementen. En uh, ja, die reikten allemaal idealen aan en die, zijn daar eigenlijk, ja, die leken hun legitimiteit te hebben verloren. Alleen er was nog niet echt iets nieuws voor in de plaats gekomen. Ja, dus de, de klasse-emancipatie door de Eerste Wereldoorlog, bedoel je dat? Uh, dat, dat heeft er al, allemaal ook mee te maken. En het is dus mm -hmm. ook zo dat hij was niet, heel, dus niet een cultuurpessimist die alles afwees wat de moderne wereld bracht. Hè. Dus hij was daar, het is alleen ambivalent, dus hij zag ah. hele goede dingen... Uh, en, maar hij zag ook de nieuwe gevaren. Want die nieuwe wereld, dus die moderne wereld, die, is, uh, die heeft allerlei fantastische dingen gebracht. Dus welvaart en mensenrechten en uh, het slechte eigenlijk van fysieke en sociale barrières. Dus je hebt gelijkheid in de democratie is iedereen gelijk. Mm -hmm. Dus je, je, je wordt niet meer voor je bepaald als je gewoon geboren bent als een boer. Dan kan je nooit wat anders worden. Uh, maar ook fysiek, dus uh, hè, de eeuwenlang werd het leven gekenmerkt door allerlei beperkingen, ziekte, honger, uh, en die wetenschappelijke revolutie heeft dat veranderd. Dus uh, die zin De moderniteit is het product van twee revoluties, de industriële en de Franse. Mm -hmm. Die hebben die nieuwe wereld geschapen van uh, gelijkheid, vrijheid, mensenrechten en welvaart en technologie en wetenschap. Allemaal fantastische dingen, alleen tegelijkertijd hebben ze dus geleid tot de condities voor een nieuw type mens, de massamens. Mm -hmm. uh, uh, en er zitten dus ook bepaalde morele risico's aan verbonden, die probeert hij te ja, te onderzoeken. Ja. En ook de, de effecten die dat heeft op de psychologie. En de massa mens... wie dat dan is, dat... Uh, ja, die dingen die kunnen dus ertoe leiden... en er zijn een aantal mechanismes waarin die, waar die naar verwijst... dat je een mens krijgt... Uh, die... Uh, ja, eigenlijk een mens zonder bescheidenheid. Mm -hmm. die, die geen grenzen meer wil accepteren. Geen autoriteit. Of geen enkele vorm van autoriteit eigenlijk Omdat hij uh, ja, zichzelf al heel goed genoeg vindt. Ja. <laughs> uh, zoals die is... En, uh, ja, en die daardoor ook uh, ja, dus, dus niet beschaafd dus weinig uh, uh, terughoudend is en die ze ook zijn wil wil opleggen zo'n onontwikkelde wil als het ware. en, uh, en dat, uh, ja, dat, dat zie je inderdaad volgens mij nog steeds wel <laughs> terug ja misschien Hierdoor. nog wel in, in, in grotere grotere mate ergens wordt uh, omschreven van hij is een meester van alle dingen maar geen meester over zichzelf voelt zich verloren in zijn eigen overvloed ja Um, dus hij heeft heel veel onder controle. Maar hij... Uh, in het controleren zelf... Uh, is, uh, hij niet, uh, is hij niet... Is geen meester, zeg maar. Ja, nou de, dus dus dus zet, maar de, er zijn eigenlijk... Vier mechanismen. En één daarvan is dus technologie. Nou, mm -hmm. Technologie is iets fantastisch. levert ons geweldig mooie dingen op. Ja. Alleen, uh, ja, dus het kan er ook toe leiden dat... Het omringt ons met een bepaald soort welvaart. Die vanzelfsprekend lijkt. Ja. En... Uh, uh, en, en ja, dus, dus het, het geeft dit beeld van... Ja, dat, er, dat er dus geen beperkingen zijn... dat je alles wel kunt doen. Het is, uh, en, en ja, je moet je daarvan bewust zijn... wil je er al mee om kunnen gaan. Dat het... Ja, en we zien nu ook steeds ja. meer... dat mensen veel verder verwijderd zijn... van de bron van waar hun welvaart vandaan komt. Dus vroeger als je... Uh, ...iets wilde, of je nou ja. een brood wilde of weet ik veel wat... Uh, ...of je wilde je kachel aansteken, ja. dat was een enorm karwei. Of, of je even je was doen. Uh... Ja. En, uh... ja, en mensen die waren dus natuurlijk... Um, uh, hij geeft ook het voorbeeld, dat vond ik ook wel grappig... ...omdat je dat nu ook wel ziet, dus dat hij vindt het verbazend... ...dat er uh, zo weinig mensen zijn die op dat moment, zegt hij... Uh, ...interesse in de technologie en de wetenschap eigenlijk hebben. Ja. Er zijn er niet veel, hij zegt er zijn eigenlijk zo weinig beter. ...en hij snapt het niet, hij zegt van... Dat er zijn allerlei dingen hebben hun legitimiteit verloren in onze tijd. Religie, de kerk, maar ook de cultuur, de kunst. Al die dingen zijn eigenlijk minder, hebben minder waarde voor ons dan voorheen. En het enige wat ons echt nog heel veel brengt, dat is die wetenschap. Mm -hmm. En toch vinden mensen, ja, zie je dat heel weinig mensen zich daar echt in gaan verdiepen. Terwijl, ja. terwijl we er zo afhankelijk van zijn... Uh, en ja, dat is dus onderdeel van het proces dat mensen dat allemaal vanzelfsprekend ja, gaan. Ze schrappen niet dat daar dingen voor uitgevonden moeten worden. Dingen voor gedaan worden om die ja. continue vaart en technologische ontwikkeling uh, gaande te houden. Het ja, zeg maar. komt er, allemaal vanzelf. Wat er voor nodig is om dat allemaal op te bouwen. En dat geldt dus niet alleen voor de technologie, maar ook voor andere dingen. En dat, uh, dus hij gedraagt zich niet een beetje als een verwend kind. Ja. En het is, dat brengt hem trouwens ook uh, dichter in de buurt van... Um, en dat is een, een link met... Uh, tussen primitivisme en technologie. Omdat mensen... Door die technologie kunnen we ook veel primitiever worden. Ja, omdat dus geestelijk eeuw, dan, zeg maar. Ja, omdat eeuwenlang... Dus alle, al het goede wat je wilde bereiken... Ja. was afhankelijk van... ja, plichtsbetrachting, deugden... van eh, ontwikkeling... Van, van het karakter, inderdaad. En hm. dat was nodig als je iets goed wilde bereiken. Dan moest je er keihard voor zwoegen en vechten. Met, moest iedereen samenwerken. Dat moest ja. allemaal. En nu ja, hebben we door die technologie... Uh, zoveel welvaart dat die innerlijke waarden, ja, lijkt het minder nodig zijn. Maar in feite zijn ze nog steeds heel erg nodig. Dus door, omdat je de middelen om de externe natuur te beheersen steeds beter worden, ja. zien, de nood, zien ze de noodzaak om de innerlijke natuur te beheersen minder. Ja. En in die zin. Is ze het denken de, dat alles voor elkaar is en alles gaat vanzelf, dus dat is de psychologie waar ze in zitten. Ja. En ze denkt dus die enorme, schitterende, geavanceerde, vrije, welvarende beschaving... waar we nu in leven, mm -hmm. dat die even natuurlijk is als een boom of als de zonneschijn. Ja. En dat, maakt mens, dat, dat is een primitieve gedachte. Dus vandaar dat die link tussen primitivisme en technologie... dat yes. is iets waar, waar die voor waarschuwt. Ja. ja, want hij heeft het ook over het uh, voorbeeld van als er geen brood is... dan is uh, het eerste wat, uh, wat mensen gaan doen is de bakkerijen plunderen. Dus ze snappen niet van oké, okay, we kunnen in plaats van hè, met een groepje die bakkerijen aan zwengelen. Ja. Zouden ze eruit er in gaan gooien? Ja, dat, dat, dat, dat gaat meer echt over de massahysterie uh, die ook kan losbarsten. Mm -hmm. Dus het fenomeen dat, dat massa's zich inderdaad op een gegeven moment uh, uh, ja, helemaal los kunnen gaan. Ja, ja. ja. Um, en, en wat ziet hij als oorzaak? Want je hebt het gehad over technologie, maar hij heeft het ook op een gegeven moment over een massa mensen. Dat de bevolking gewoon enorm was toegenomen. ja. Yeah. No uh, uh, ja, um, voor, voor een kwantitatief uh, idee. Uh, vanaf het begin van de Europese geschiedenis in de zesde eeuw na Christus tot ongeveer 1800 periode van twaalf eeuwen... ...komt het totaal aantal inwoners van Europa niet boven de 180 miljoen zielen. Maar van uh, 1800 tot 1914, iets meer dan een eeuw, groeit de Europese bevolking van 180 tot maar 460 miljoen. En ja. hij ziet over van, van met zulke aantallen is het niet mogelijk om die cultuur... Ja. En die tradities over te dragen. Ja, ja het zijn dus, Die hoofdstukken zijn verschillende afzonderlijke essays. En deze ja. is inderdaad één invalshoek die je ook neemt. Dat inderdaad die bevolkingsgroei in de 19e eeuw was zo massaal dat je ook letterlijk massa's zag komen. Dat heb je in mm -hmm. Amsterdam natuurlijk ook. Er kwamen heel veel mensen naar de stad, ook het platteland, door die agrarische revolutie waren heel minder mensen nodig. En ja, dat, uh, dat gaf ook letterlijk in de fysieke zin die, die massa's. Uh, maar verder, is dat, dat is maar één aspect ervan. Het gaat daarnaast om uh, ja, de, eigenlijk de psychologische mechanismes van de mm -hmm. moderniteit. Dus die ene is die technologie. Andere is ook uh, uh, die, die, het idee van mensenrechten en rechten. Mm -hmm. dat, uh, dat, is, dat is ook ja, een factor die daaraan kan bijdragen. Omdat hè, die, op een gegeven moment zijn die mensenrechten uitgeroepen. En die geven dus veel waardigheid aan het individu. Ja. En dat is ook heel waardevol en mooi. Alleen het kan mensen ook passief maken. Eh, mm -hmm. Omdat je dus voortdurend bezig bent met je rechten, in plaats van met, ja. met je plichten. En, en uh, dat, ja, In het begin worden die rechten uitgeroepen en dan zijn het nog idealen. Maar langzaam, ja. dus door de, in de loop van de 19e eeuw, van het begin, dan worden dat als het ware van idealen veranderen ze in een soort eisen. Ja. En dan, dus mensen ja, kunnen dingen claimen zonder dat ze gewoon puur doordat ze mens zijn, kunnen ja. ze dingen claimen zonder dat ze daar iets voor hoeven. Zonder ja, een wederprestatie. Dat zijn mensenrechten. Die heb je zonder dat je iets speciaals voor hoeft te kunnen doen of zijn. Ja. En, en toch was het gewoon als je niet, uh, niet ging werken. Dan, dan had je gewoon geen brood en dan ging je gewoon dood. Nou dat was ook niet fijn. Maar, voor de bocht. Maar, nee, maar, het is dus, en die mensen, maar dat is dus altijd het dubbele aspect. Dus aan mm -hmm. de ene kant zijn die mensenrechten juist daarom ja. heel waardevol. Aan de andere kant zit er dus het risico in. Dat, ja, dat je in een cultuur krijgt. En een moraal zich ontwikkelt. Die... Is helemaal gespecialiseerd en gefixeerd is op dat idee van rechten. En dat leidt tot de ontwikkeling van de massamens. Want een massamens uh, is bezig vooral met zijn rechten. En ja. uh, uh, dat, is ook, dat is, zijn andere mensen die dingen voor jou moeten doen. Ja, en dat, dat, uh, ja, dat zie je trouwens nu volgens mij inderdaad nog veel sterker. Want op dat moment werden ze ontdekt. Toen begon je over de... Uh, uh, ze kwamen net tussen dat idee van economische rechten. Nou, inmiddels in, in de laatste grondwetwijziging van Nederland zijn. Dus ook allerlei nieuwe sociale rechten toegevoegd ja. het recht op vrije tijd. En inmiddels zie je steeds meer uh, dat dingen, allerlei morele vragen worden allemaal in termen van rechten gestopt. Je hebt recht ja. op schone lucht. Je hebt recht op dit. Je hebt recht op dat. En dat vind ik ook een slechte ontwikkeling. Omdat het een heel klein deel is van het morele universum. Het is ook niet, als, als je een oude man ziet uitglijden over een bananenschil op straat of zo, ja. dan ga je die man helpen. Maar is dat dan omdat hij recht heeft op jou? Mm. Nee, dat is, dat is niet ja recht. Ja, het maar is, is dat, een benadering. Is dat, de, ja. is dat niet dat ze proberen om iets wat... Uh, want wat ik net zei, van, hey, als iemand niet werkte voor zijn brood, ging je gewoon dood. Nou ja, je had natuurlijk wel een bepaalde gemeenschap. En uh, een bepaalde moraal en cultuur, waarbij je elkaar... Ging helpen. Hè? Een dorp of zo, die deed het een beetje met elkaar of zo. Weet je, Precies. We, die, Zelf, die, dus ook uh... niet dat iedereen iedereen dood liet gaan. Hè? Dus je kon, je kon mensen nee. ook <laughs> helpen. Nee, maar dat, ja. die, die uh, mentaliteit, zo van uh, we moeten het voor elkaar met elkaar doen of zo. Of, of ja. uh, het, het vrijwillige uh, altruïsme, zeg maar. De het, het vrijwillige solidariteit in plaats van de solidariteit die vanuit de staat wordt opgelegd. Uh, ja. Ja, naar nou daarom heeft hij ook één hoofdstuk. En dat heet Het grootste gevaar de staat. Inderdaad, mm -hmm. omdat er kan een, ja, hij noemt dat de tragische spiraal van het etatisme. Uh, inderdaad, is dat mensen, die. De massa mensen die wil, eigenlijk, die wil een grote staat, omdat die staat belooft iets. En eigenlijk dat je voor mm -hmm. elk probleem dat is, dat je op een soort knopje kunt drukken om die enorme machinerie van de staat mm -hmm. in beweging te brengen. En die gaat dan het probleem oplossen. En dat is dan een oplossing die van jouzelf eigenlijk geen. Inzet of opoffering of wat dan ook vergt. Ja, en dat is. Uh, Indirect wel natuurlijk, omdat het weer via belasting op andere. Maar. Ja. De, de, maar ook ja, uh, het directe verband is, is weg, zeg maar. Ja, en het is ook. Het probleem is ook dat. Uh, dingen zijn vaak. Dus echte problemen die vergen toch altijd. lokale kennis en ook lokale mm -hmm. inzet en opoffering. En uh, ja, als de staat bepaald die taken over gaat nemen. dan ondermijnt dat vaak de bereidheid van mensen om, uh, om het zelf uh, op te lossen. Nou, dat, dat is ook een mechanisme dat hij ziet gebeuren, waar hij voor waarschuwt. Mm -hmm. En uh, ja, waarbij die massa mensen dus uit een zekere gemakzucht, ook zegt van en zichzelf, ja, en wil dat de staat hem dan, uh, ja, zich daarvoor overal voor gaat inzetten. En uiteindelijk mm -hmm. heeft dat ook ja, een hele andere duistere component, dus dat je dan een soort, die echte massabewegingen, mm -hmm. wat het het communisme en het fascisme het zijn allebei massabewegingen die eigenlijk de staat verabsoluteren. Ja. Als het, en, en, ja, het collectivisme, zeg maar, van, van we verzinnen één manier waarop je moet leven en, en dit, dit wordt het. Uh, uh, ja, en via de staat dat willen op, opleggen ja. en, en de oppositie willen wegvegen vanuit de staat. En dat, ja. Ja. dat, is, dat, dat was één van de dingen waar hij zich ontzettende zorgen over maakte en waar hij dus ook wat voor wilde waken en voor, uh, alternatieven voor wilde bieden. Wat in uh, de jaren dertig natuurlijk vrij reëel was. Ja, maar goed, dus je hebt, je, hebt, je, hebt die, je hebt dus die technologie, dan heb je die taal van de rechten, dus ja. die steeds verder doordringt. Mm -hmm. En daarnaast heb je uh, ook het, het, ja, die gelijkheidsgedachte. Dus het een van die, ook weer zo'n mooi ideaal, gelijkheid. Maar gelijkheid kan die taal van gelijkheid kan ook als het ware de rest van het morele universum gaan parasiteren. Omdat je dus um, ja, gelijkheid is ontzettend belangrijk uh, principe in fundamentele zin dat we dus gelijk zijn voor de rechter en voor de wet. Mm -hmm. En voor de stembus. Ja. Uh, en misschien voor God. Maar... Um ja, je, uh, op allerlei andere domeinen van het leven worden gekenmerkt door een grote ongelijkheid en door hiërarchie. Ja. En de hele beschaving die we misschien ook nodig hebben om de, om een de hele kern in te richten. Je kunt niet. Dat, dat is, dingen verschillen nu eenmaal Want dat is de kern van de beschaving, mm -hmm. dat er een verschil is ja. tussen hoger en lager, tussen beter en minder en slechter, tussen waar en niet waar. En al, uh, uh, dus als die gelijkheidsgedachte verder voortwoekert. En Plato beschrijft dat ook uh, in zijn uh, achtste boek van de Republiek. Dus het is ook een klassieke inzicht eigenlijk, dat hij weer ophaalt. En Tocqueville, die heeft het erover. En hij geeft dat, ja, beschrijft dat dan ook. Ja, dan, dan heeft dat een soort destructieve werking op, op de psychologie van mensen. Dat ze ja, die gelijkheidsgedachten overal willen uitrollen. Want er is geen gelijkheid van boeken. Er is geen gelijkheid van ideeën. Er is geen gelijkheid van onderbouwde en niet onderbouwde meningen. Er zijn uh, al het andere in het leven is eigenlijk uh, afhankelijk van het erkennen van die verschillen. Ja, er zal ontstaan ook nieuwe dingen of uh, nieuwe organisaties of nieuwe initiatieven. Doordat dingen ongelijk zijn en, en bepaalde mensen um, nee, je, je, je uitsluiten. Weet, uh, of U, u bent uh, violisten. dus je uh, bent voortdurend bezig om beter te worden en, en, mm. en oordelen te vellen tussen goede ja. en minder goede leerlingen. En, ja. Dus dat is ook heel elementair natuurlijk. Maar dat, het ja. haalt het veroordelen weg, zeg maar. En het, het, het, of niet het veroordelen, misschien het beoordelen. Ja. Uh, en het onderscheid maken en het op basis van het maken van onderscheid het verder ontwikkelen van dingen. Ja. Als ik geen onderscheid maak tussen een valse en een zuivere noot, dan, dan wordt het niet veel. Zeg maar. ja, precies. Dat, uh, en, en als ik tegen een leerling zeg dat het ja. allemaal relatief is. Zeg maar, ja, als jij ja. die valse noot mooi vindt, dan is dat allemaal prima. In die zin is het onderscheid maken, ja. in het Engels to discriminate, mm -hmm. is het begin van, van alle wijsheid en van ja. alle beschaving. Dus onderscheid tussen waar en niet waar, tussen mooie lelijk ja. enzovoort. Ja, ja. Um, ja, wat ik wel apart vind, is dat die massa mensen dus neigt naar een, een best wel autoritaire staat, terwijl die toch dan geen hogere autoriteit wil accepteren. Ja. Is dat, een... dat is een, een soort paradox, inderdaad. En uh, uh, omdat uh, dat, dat hebben mensen ook al gezegd: van ja, het over de massa mensen geen autoriteit, maar ja, bijvoorbeeld de fascisten, die hadden mm -hmm. juist die hele. Die het enige wordt juist blijft. heel autoritair ja. op het moment dat ze ja. misschien geen. Uh, ...autoriteit ervaren in de zin van... Uh, ...op kleinere niveaus, zeg maar... ...wat Precies, Scruton ja. heeft over die, die vrijwillige associations... ...bijvoorbeeld, hè? of dat je, dat je... ...verschillende gemeenschappen hebt... ...en die, ja. die zich van elkaar onderscheiden... ...en waar je ook dan een, een, een hiërarchie in hebt... ...in, uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, ja. Uh, ...als je in je hobbyclub of zo... ...de, de, de voorzitter heeft dan een bepaalde macht... ...of uh, in uh, een, een, een politieagent... ...of, ja. of uh, binnen een kerk... ...of wat dan ook... Ja. Die, uh... ja, die intermediaire structuren worden ja. dan eigenlijk afgebroken. En uh, dan is uh, de staat is dan overgebleven en de ver verpersoonlijking van de staat. Ja, en... het wordt heel uniform, zeg maar, die, die, die hiërarchie. Ja, dat en is het is ook zo dat je. kleine hiërarchietjes hebt op verschillende vlakken. Ja, en, en, en de massa mens die, uh, um, die wil ook, want die, omdat hij die geen persoonlijke autoriteit om zich heen duldt. Natuurlijk is het allemaal in, in de werkelijkheid is iedereen een beetje massa mens, en sommige mensen hebben ja. meer dan anderen. Maar goed. Is. Ja, hij doet geen persoonlijke, en, en daarom wilde uh, hij juist wel in de staat, omdat het, uh, dat, dat, dat, heeft, dat is dan geen persoonlijke autoriteit, behalve als het een soort ja, halfgod is geworden. Maar dan staat hij ook zo ver uh, boven je, dat je je dit niet meer ja, door hoeft uh, uh, te laten, ja, uh, te, want dan, hoeft het niet meer, dan voelt het niet meer als een persoonlijke uh, uh, oordeel over jou ja, Omdat het dan want het een, gaat ja. over de massa, dus het is niet een, Ja, dan word je opgenomen in die massa, massa ja. ja. ja. ja. Um, ten, ten opzichte van die massamens heeft hij het ook over de selecte minderheden. Ja. Uh, wat moet ik me daarmee voorstellen? Dat, dat is de tegenhanger van de massamens? Ja, ja, dus je hebt, uh, nou ja hij zegt het is een, uh, nu eenmaal zo, alle menselijke beschavingen heb je dus meerderheden en minderheden. Mm -hmm. uh, dus de selecte... Minoria. <laughs> maar, ja, ja uh, want hij, hij, dat, dat, yeah. onze adjunct-hoofdredacteur uh, die had het. Uh, wat is een rol? Vroeg ik me af van die, van die slechte minderheden. En dus hij, is dat laarzen aan en rambammen, of is het een of ander moreel hoogdravend slappen een zak <laughs> uh, ja, ja, Wat is de rol niet. ervan? Nou, is ja. het idee dat ze zich afzonderen en nog gedravende dingen gaan doen? Of is het idee dat zij uiteindelijk dan de, de macht moeten grijpen? Allebei, maar, maar kijk. Uh, de, uh, ja, zo zit de menselijke samenleving nu eenmaal in elkaar mm -hmm. uh, Dat je, uh, uh, ja, je, je, je kunt ook ophouden, massa mensen te zijn. En dan word je dus uh, een, een, een, een, ga je tot die minderheid behoren. En, ja. uh, en het verschil, hij heeft ook een hoofdstuk over het verschil tussen een edelleven en een vulgair mm -hmm. leven. En, en ja. een vulgair leven is een leven dat je een beetje laat meedrijven met de stroom, dat je ja, niet veel bijzonders van jezelf verlangt. Ja, Eigenlijk en dat, ook, ja. dat heeft het zelfs over en, het vulgair worden van taal... en dan heeft het op een gegeven over het Vulgaire Latijn. Ja, dat, dat, dat, dat, ja. dat je ziet uh, dat het... Ja, ik weet niet of nou, je dat naartoe wil. Nee, dat, dat is een beetje een zijsprek. Hij, hij analyseert dus het, de val van het Romeinse Rijk... ook in termen ja. dat op een gegeven moment... Uh, een soort massabewegingen daarop komen. Ja. Maar, ja, lo, zeg maar, los van, van die taal... je ziet dat ook wel terug in de taal, maar de, je hebt... Ja, dat is een meeste gewoon leven is een leven van mensen niet heel veel aan, eisen aan zichzelf stellen. Mm -hmm. En een edel leven is een leven waarin mensen wel heel hoge eisen aan zichzelf stellen en steeds hogere. Die is een, mm. een leven dat dus zichzelf in dienst stelt van bepaalde idealen. En, ja. en dus niet je laten meedrijven met de stroom, maar ja, een leven van plichtsbetrachting. Dat is een ja. nobel een, een en en dus ook het leven. herkennen van iets hogers dan jijzelf. Hoge Dat je zelf dus niet Precies. de hoogste autoriteit bent, maar dat je dus leeft ten dienste van je idealen. Precies, ja. En dan kan je dus een edel leven leiden en dan ga je tot die minderheid behoren. Op allerlei uh, vlakken in de samenleving heb je altijd meerderheden minder. Ja. Je ziet, het is, het is namelijk altijd zo dat de meerderheid dat, dat daar niet zo toe geneigd is. En... Uh, uh, je bent maar er altijd hij altijd afhankelijk dus dat, de dat die meerderheid daar steeds minder toe geneigd. Dus dat iedereen wel de middelen heeft. Hè. We kunnen nu bijvoorbeeld alle boeken lezen die we maar willen. Ja. Toch uh, kijkt iedereen Netflix de <laughs> Ja, wij misschien niet, maar ja. <laughs> ja nou, en wat je die... ziet tegenwoordig, dat, dat, dat we, we hebben bijvoorbeeld uh, toegang tot alle informatie ongeveer, en toch ja. vervlakt het heel erg tot wat voor informatie we. Uh, ja. Ja, nou ja, we, ik, ik heb het idee dat er wel een soort ja, culturele uitputtingsfeer ook op dit moment hangt. Maar uh, ja, dat, dat hoeft inderdaad niet. Maar het zijn twee verschillende dingen. Want je hebt aan de ene kant altijd overal in elk tijdperk, in alle landen heb je meerderheden en minderheden. Ja, ja en je hebt ook altijd de, de massa van het grote uh, domme volk, zeg maar, en dan een beetje de de elite. Nee, dat is uh, inderdaad dat niet. Dat moet onderscheiden, toch? Dat, dat het niet om een elite gaat. Ja, hij gebruikt het woord dus niet... ...omdat het ook... ...moet ook niet de, de fout maken... ...dat je denkt dat de massamens... ...zeg maar een laag opgeleid iemand is. Mm -hmm. Of dat de massamens... ...inderdaad dat het dat om, gaat om sociale klassen. Want dat is dus volstrekt... ...de juiste tegenovergestelde ja. bijna... ...van wat hij wil zeggen. Het ja. gaat om de, ja, je instelling... Je, men, ...je mentaliteit. Ja, want hij heeft het ook bijvoorbeeld... ...over die wetenschapper, uh, wetenschappers. Dat wetenschappers zich steeds meer gaan specialiseren... Ja. ...en daardoor eigenlijk een beetje soort van dommig worden op een heel klein ja. gebiedje. Ja. En, en je ziet natuurlijk nu uh, steeds meer dat hyperspecialisatie ja. een, een trend is. Ja. Ook door, uh, ja, door de industrialisatie wetenschap er... natuurlijk. Ja, omdat de wetenschap uh, zich steeds verder ontwikkelt. Ja. Ja. Dus, ja, dus je kan steeds minder makkelijk een soort renaissance mens zijn, zeg maar, die, die overal een ja. beetje verstand van heeft. Ja, maar. Uh, uh, uh, in... Dat is één onderdeel, een variant van de massamens. Daar zitten dus ook gevaren aan, maar het is, gaat ook omdat hij zegt ook dus dat je ziet juist onder hoogopgeleide mm -hmm. vaker die mentaliteit van massamens onder laag opgeleiden. Mm -hmm. Hij zegt zelf dus ja, terwijl je onder de, de arbeiders nog voortreffelijke door zelfdiscipline gestaalde karakters tegenkomt, ja. zie ik dat in de hoge klasse al niet meer. En het, dat, je kunt ook, ik denk dat dat ook wel klopt, dus ook in Nederland nu. Mm -hmm. uh, kijk, als jij een hoogopgeleide Nederlander bent, dan vind je jezelf meestal helemaal hè, onbewust. Zie jezelf uh -huh. toch als, ja, als, als, als, uh, dat je even bovenaan de piramide van de hele wereld staat, zeg maar. Ja, terwijl uh, je, je bent, dat misschien maar op één heel klein vakgebiedje uh, nou, uh, nog, los van de, nog los van de kennis die je hebt, maar nee. meer qua, qua mentaliteit. Dus dat uh -huh. kan heel makkelijk ook een hele gesloten geest geven juist. Dat je denkt van ik ja. ben een hoogopgeleid Nederlander... dus ik weet het allemaal wel. Ja, je Terwijl... kan ook heel makkelijk in je, in je bubbel terechtkomen... Ja. Uh, omdat je nog verder afstaat van, van, van de dagelijkse uh, realiteit. Bijvoorbeeld hè? Uh, hoogopgeleiden die bijvoorbeeld heel erg pro-immigratie zijn... of, zo, of uh, uh, uh, die, die dan problemen niet zien omdat ze, zich, uh, omdat ze de luxe hebben... zich te kunnen ja. verwijderen van wat er daadwerkelijk speelt. Ja, dat, dat, dat zie je ook inderdaad. En dat terwijl... Nee, dat maar je dat iets anders? Nou ja, dat, maar dat is dan echt een, een, een inhoudelijk voorbeeld. Want mm het -hmm. gaat ook vooral om de mentaliteit. Ik, bedoel, ja. ik denk wel dat het klopt. Maar dat, dat je dus als hoogopgeleide kan je op allerlei punten makkelijker een gesloten geest hebben. Mm -hmm. In de zin dat je denkt, die maakt mij wat wijs. Ik weet toch alles. Ik ben, ik ben hoogopgeleid. Terwijl mm -hmm. je onder de... Als je in Nederland uh, niet universitair bent geschoold. Dan word je eigenlijk vanaf kinds af aan. Of vanaf je opleiding wordt... Dan moet je al leren leven met het fe fenomeen dat je... Uh, ja, misschien uh, uh, dat er allerlei hoogopgeleide zijn die zichzelf eigenlijk op sommige punten beter vinden. Dan je. En je moet dus accepteren ja. dat er bepaalde grenzen zijn. Dat er misschien andere mm -hmm. mensen zijn die veel meer verstand hebben van dingen. En ja. daar heb je dan net, ben je misschien net wat meer toe geneigd nog dan die hoogopgeleide. Ja. En, en dat voorbeeld van die gespecialiseerde wetenschappers is inderdaad mm -hmm. ook een, ja, ook, ook een, een valstrik. Dat je steeds meer op één klein gebiedje weet. Ja. En dan, ja, daar ben je dan voel je je heel machtig. Want dat uh -huh. is iets waar je helemaal specialist in bent. En dan vervolgens ja. dan. Maar je, weet je helemaal niks meer van de rest. En dan ga je toch. Dus dan heb je de mentaliteit van iemand die, die, die alles weet. Terwijl je feitelijk. Ze dus overzien niet het ja. totale. Het, het, het het ja, het gaat dus ook niet zozeer om de kennis zelf. Want je, je ja. bent ook niet zozeer massa mens, alleen omdat je niet zoveel weet. Je hebt ook, het gaat er maar om hoe je er dan mee omgaat. Dus als je ja. een, een man bent, of een vrouw, of wat dan, maar die. Of wat weet. dan ook. Ja. Ja, we zijn in Amsterdam, hè? Oh ja, precies. Ja. Kan allemaal. Okay. Uh, nee, mijn meisje vertelt dat Batavieren alleen mannen en vrouwen. Ja, het zijn alleen mannen zijn. en vrouwen, ja. ja. Maar uh, als je, uh, maar je weet van jezelf, bijvoorbeeld, nou, ik, ik ben niet bijzonder getalenteerd. Mm -hmm. Dat kan. Je hebt heel veel mensen die zijn niet briljant getalenteerd. Mm -hmm. Kan natuurlijk ook niet. Maar als je van jezelf je grenzen kent en zegt, nou. Uh, je, je zegt ook, nou ja, ik, ik weet dat, dat er andere mensen zijn... die dus veel meer talent hebben. Dan ben je al op dat moment geen massa mens, Omdat je dus mm -hmm. juist open staat voor die erkenning. Ja, dat is, dat mm -hmm. nou, dus, dus dan alleen het feit dat je niet zoveel talent hebt... maakt je nog geen massa mens. Nee. Of, nee. of niet zoveel Maar het zoveel gaat eigenlijk om een soort acceptatie van de realiteit. En dat je daar een bepaalde plek in hebt. Ja, en, je weet, en dat is ook... Het, het punt van de, de massamens is, is niet alleen een fenomeen... maar hij is nu ook echt in opstand. Mm -hmm. Omdat hij... Zichzelf, uh, omdat hij zijn eigen positie dus niet meer wil accepteren. Omdat hij vanuit zijn hoedanigheid ja. als massamens een andere rol wil claimen. Terwijl ik mm -hmm. kijk, voorheen dacht, of dat beschrijft Ortega dan. Dus als je van een in de, tot een massa behoorde en je wilde, je op, je wilde iets bereiken. Dan, ja, dan moest je dus enorm hard gaan werken. En ja, alles geven om, om jezelf te bekwamen en beter ja. te worden. En jezelf te onderwijzen en je, een vertreffelijk karakter te ontwikkelen. En dan misschien iets te worden. Maar dan mm -hmm. wist je dus ook wat het je had gekost. ja. En het is, hij zegt, de opstand van de mensen is dat je dus... Dat noemt hij dus een soort hyperdemocratie. Mm -hmm. Mensen in die hoedanigheid van mensen, Terwijl ze weten dat ze helemaal niet zoveel kunnen of weten. Uh, uh, maar dat, en dat ook van zichzelf. Maar, maar uh, ja, dus niet... En niet neer streven om dat te, heel erg te verbeteren. Maar vanuit hun eigen gebrekkige uh, kennis en uh, karakter... Mm -hmm. uh, een, een positie opeisen van toch moet iedereen naar mij luisteren. Dat is... Dan heb je de massa mensen in opstand. En dan ja. heb je echt een probleem. Ja. ja. Want dan, dan ben je, en dan sluiten dus de geesten. Omdat je niet meer bereid bent om te luisteren. En uh, ja, te laten overtuigen. Ja, wat je zegt. Dat gebrek aan respect en verdieping zorgt voor directe actie, geweld en barbarij. En dat zie je natuurlijk ook in de ontwikkeling van het communisme. Fascisme. Is ja. dat wat je bedoelt? Uh, ja, onder andere. Maar het is ook bijvoorbeeld in intellectuele zin. beschrijft Je, ook. je bent ben je onderdeel van de massa. Mm -hmm. Als je dus... Je, je, je, ...allerlei ideeën of opvattingen ...die waaien gewoon jouw brein binnen... Mm -hmm. ...ergens vandaan... ...en dat je die meteen weer, uit, weer, weer, weer terug spiegelt. Zeg maar. dat, dat, terwijl je... Ja. Dat, ...dan ben je intellectueel gezien... Ja, ...dus dan kijk je SBS en vervolgens... Nou, ga je dat. ...dat gewoon die mening verkondigen... ...alsof je, ja, terwijl je nou, er heel je, erg over nagedacht ja. hebt of zo. Precies, en dat is, is natuurlijk op zich... ...een gebruike, of, of een begrijpelijke iets... ...maar als je mm -hmm. daarvan wil ontsnappen... ...dan mm -hmm. moet je je dus terugtrekken... ...dan moet je al die... ...gedachten en ideeën die spontaan in je opkomen... ...moet je juist ontzettend gaan onderzoeken en, en bekritiseren... Mm -hmm. ...totdat je ze helemaal zelf hebt doorgezet. Dat is een soort terugtrekkende beweging die je dan moet maken. Moet je dus eigenlijk afzonderen van alles uh, wat er op je afkomt... ...om mm -hmm. het zelf te overwegen en dan je eigen te maken en dan gaan wegen. En ja. dus heel zelfkritisch te zijn. Dat, en als we uh, dat dan plaatsen van 1930 naar de 21ste eeuw... ...waarin je natuurlijk helemaal allemaal afleidingen hebt... ...en continu allemaal meningen op Facebook ziet... Ja. En mensen je continu appen. En, uh, ja. uh, is het eigenlijk nog moeilijker geworden om een selecte minderheid te zijn? Om het zo of om je, je massa-mens nou, uh, ja. af te Om je, ja, de massa-mens te ontgroeien? Op, zeg maar. uh, ja, ja het is, in sommige opzichten wordt het nog moeilijker. In andere opzichten heb je ook wel je veel kansen. Want we hebben dus ja. natuurlijk heel welvaart. Je hebt inderdaad heel veel toegang tot informatie. En mm -hmm. de, vaak relatief veel vrije tijd om. Uh, mm -hmm. om, om ...om daar echt wat mee te doen. Of om, ja. Maar inderdaad, er zijn ook... Ja, alle maar mechanismen... de mentaliteit, doe je er wat mee wel? Heb je Precies. weinig vrije tijd en je doet er wel wat mee? Dan... Ja. En, en, en ook die, die globalisering, dus dat mm -hmm. verdwijnen... van ...het internet, dus dat, dat grenzeloze, ja. ...ontmoedigt ook het idee, of dreigt dat te doen... ...dat je, dat je zelf verantwoordelijkheid moet nemen... Voor al, die, ...voor al die dingen die gebeuren om je heen. Want je denkt, ach, het zijn zulke grote processen... ...ja, het zal hem wel. Ja. En dat is een, een, een extra bedreiging, ja. Ja, ja, precies. Um, gisteren was de boekpresentatie van uh, Spengler in het Nederlands. Ja. De uh, ondergang van het avondland. Uh, dus misschien is dat ook wel interessant om even te zeggen. Want ja, het is natuurlijk een beetje, ja, tot nu toe een beetje negatief, zeg maar, over de, over, over de massamens. Maar, en <laughs> mensen denken dus misschien aan Spengler. Maar het is wel een andere gedachte dan... Um, Spengler, want uh, Spengler die gelooft dus dat het technicisme uh, juist iets, positief, iets positiefs brengt in de zin van oké, okay, maar mensen blijven dan nog wel in wetenschap uh, uh, geloven. Maar uh, Ortega zegt dus van uh, dat, dat, dat juist die technologie gebaseerd is op wetenschap en dus op bepaalde, uh, ja, op, op het vergaren van kennis, zeg maar. Ja, uh, uh, nee, klopt, ja, maar hij, het, het was voor hem dus, hij uh, had twee kanten allemaal, dus hij zei niet mm -hmm. dat technologie of is allemaal negatief. Ja, zijn nee, die was Mensen zeiden ook dat het niet per se een negatieve ontwikkeling is. Ergens nee, Ja, precies. Niet, niet, er heeft ook maar het vond zo raar. Ja, allemaal negatieve dingen. Ja. En de, ja, maar het is niet per se negatief. Nou, maar het is één uh, kant van, uh, van de medaille. De andere kant is dat je wel dus al die positieve dingen hebt. Die, die ja. veel meer kansen. Dat, uh, uh -huh. de, die, ja, mensen hebben een veel groter... Omdat ze allerlei mogelijkheden hebben... die we in alle andere tijdsgevrichten niet hadden. Ja. En, en dat maakt het alleen... Uh, ja, dus dat Fantastische dus is. tijd, we moeten alleen nog even leren hoe we ermee omgaan. Ja, inderdaad. En Spengler heeft hij, uh, zoals alle tijdgenoten mm -hmm. van die tijd uh, gelezen. En uh, hij heeft er ook een tijd over gedaan om wat te verwerken, inderdaad. Mm -hmm. Maar hij heeft er ook in het boek uh, en op andere plekken uh, ook afstand van genomen. Mm -hmm. yeah. Want hij bijvoorbeeld, hij vond dus niet dat zijn tijd decadent was. En dat, vond, dat idee dat we in een decadente tijd leefden, dat leefde heel sterk toen, dat zijn er helemaal niet. Want als je decadent bent, of denkt wel dat, dat als je zo naar je tijd kijkt, ja. dan denk je eigenlijk dat onze voorgangers, vorige generaties, die voelden meer bloed door een aderenstroom, die hadden intensere, rijkere levens, dat waren betere mensen. En wij zijn eigenlijk een soort sla, slappe aftreksel van, en wij kijken daar een beetje naar terug, maar voor ons is het allemaal wat uitgebluster. Mm. Je zegt, dat is helemaal niet waar, in ja. zijn tijd... In de jaren 20, 30 was er een enorme energie gaande. En mensen ja. voelden zich helemaal niet minder dan hun voorvaderen. Nee, juist het tegendeel. Ze gingen juist als on, als een, een afkomst ontstijgen. Ja. Voor het eerst in de... Ze gingen ze juist de, zich juist afzetten de, ertegen. We, ja. het is er, Dat je dus een tabula rasa maakt van elk klassicisme En dat je van niks in het verleden meer een leidraad wil erkennen. Dat is geen teken van decadentie. De decadentie mm -hmm. is juist dat je ja, een groot respect hebt voor de dingen die, die eerder waren. En denkt van ja... Het is, het is nu allemaal minder. Maar dat, mm -hmm. ja, dat is een van de dingen die hij dan anders ziet dan Spengler. En hij is ook niet zo, in die zin dat... Uh, zoals Spengler vaak wordt geïnterpreteerd als het mm -hmm. toch iets fatalistisch is. Dus dat die beschavingen Deterministisch misschien. Deterministisch, ja. Dat, dat die beschavingen ontstaan en dan een fases doormaken. En dan op een gegeven moment wordt die cultuur een, een civilisatie. En dan uiteindelijk is hij uitgebloeid en dan vervalt het weer. Dat, dat, dat zag hij dus niet. Hij, staat, ja, hij is daar... Hij, hij ziet dat anders. Ja. Dus dat er ja. zijn allerlei nieuwe kansen in, uh, in deze nieuwe tijd. Alleen ja ook allerlei gevaren. Ja. ja. Hij heeft het op een gegeven moment over dat... Um, uh, en dan wil ik even een bruggetje maken naar dat, dat levensdoel. Die persoonlijke opdracht. Uh, ja. Van de... Is een man van 20 jaar vandaag de dag nog in staat om een individueel levensplan voor zichzelf te formuleren? Als een specifieke persoonlijke opdracht die verwezenlijk moet worden door middel van zijn eigen initiatieven en persoonlijke inspanningen. Ja. En dat is natuurlijk heel erg, eh, tegenwoordig, als het allemaal find your purpose. Ja. Kunnen, kunnen we dat daarin, dat mensen heel erg zoekende zijn. Oké, okay, wat doe ik hier? Uh, uh, het hele navelstaren en. Uh, is hebben niet helemaal duidelijk wat hij bedoelt met, het, met, het, met, die, met die persoonlijke opdracht die mensen ja. um, he, de, de, waar die desinteresse van de massamensen van komt. Hij, dat hij geen doel heeft om na te streven ja. met zijn inspanningen. Dus, he, dit, dus niet het eisen van rechten, maar zeggen van oké, okay, dit, dit, is, uh, dit ja. zijn mijn hoge idealen of dit is mijn doel en, en hier ga ik dus me voor inzetten, ja. zeg maar. Ja, en nee, het, het hele boek heeft ook een soort existentiële filosofie, mm -hmm. die hij op allerlei andere momenten heeft, verder heeft uh, ontwikkeld. Ja. En uh, dat, want hij zoekt daar ook naar, want hij denkt, ja, de, de, hij dacht eigenlijk die, ook dat die klassieke bourgeois beschaving van de 19e eeuw en die christelijke waar, dat is allemaal, ja, min of meer, uh, dat is weer voorbij. We er moet iets nieuws komen. Ja, dat is een crisis, omdat we niet weten. Uh, we, moeten, moet. we moeten richting geven aan de, aan de cultuur. En aan onze beschaving. En uh, ja, dat, uh, dat zie je ook. En, en dat, uh, uh, dat vertaalt zich ook in het persoonlijke leven. Dus, mm -hmm. dus mensen die ja, hebben iets nodig. Om, om te kunnen formuleren. Om, om, een, uh, ja, om naar te streven. En dat, ja. dat is de, ook iets wat de massa mensen dus ontbeert. Dat die inderdaad niet... Uh, ja, ja, er zijn niet, ook wel die eindloze mogelijkheden. Kijk, vroeger was het gewoon van... van ja, je was de zoon van de bakker. En dan werd je gewoon bakker klaar. Je hoeft je niet heel erg... Hard over nou ja, na ja. te gaan denken van, eh, je kon redelijk door het leven komen uh, uh, zonder, uh, zonder allemaal levensvragen te stellen van uh, waarom ben ik op aarde et cetera. Et cetera. en gewoon brood bakken en uh, nou ja met iets meer ja, dus, dat je vroeger het zeggen dit... we al voor maar nu is het natuurlijk veel meer van je van je hebt zoveel keuzes en zoveel welvaart dat dat, dat mensen natuurlijk niet echt de leidraad hebben om waar ze voor kiezen zeg maar ja, maar het is, meer, het is ook een soort filosofische vraag. Omdat ook die bakker, hè, die had ook in de 16e eeuw, of wat dan ook al, kon je, of in de 19e natuurlijk helemaal, ja. Uh, ja, had je allerlei andere mogelijkheden. Want je kon, uh, je kon zeggen, oké, okay, ik, ik word uh, monnik. Of, ik, kon, ja. Ja, of ik, uh, ik stel mij, ik formuleer mij een ander doel. Ik wil graag dit worden. En dat was mm -hmm. inderdaad natuurlijk veel beperkter dan nu. Maar Precies. je kon ja. wel, en, en die... Zingeving. Er waren allerlei culturele idealen die werden gedragen en gevoed door, die, door de hele samenleving, door mm -hmm. de structuur. En op basis daarvan maakte hij dan een plan voor je leven of kon je ja. jezelf een, paar, een bepaalde plekken geven. En dat ja. is voor ja. die massa mensen nu moeilijker omdat, ja, dat, dat, omdat de filosofische structuur ervoor eigenlijk ontbreekt. Ja. Daarom wilde hij een nieuwe filosofie ontwerpen. En dat heeft trouwens mm -hmm. ook te maken met. Uh, met geopolitieke dingen. Dus omdat da daarom heeft hij ook een soort pleidooi gegeven. Voor die oprichting van een Europese Unie. Ja. Want hij dacht van... Ja, de, de, ja zo'n de... goede brug inderdaad. Van, want hij ziet... Ja. Een, uh, hij heeft uh, een bepaalde definitie van staat. Dat, dat je een staat uh, niet moet zien als iets wat, wat, wat er op dit moment is. Maar dat het dus eigenlijk ook een soort opdracht is waar we met z'n allen naartoe gaan. Een, een gemeenschappelijke opdracht noemt hij dat. Ja. In tegenstelling tot de klassieke... Dus hij ziet het als, de staat als een toekomstig iets. Ja, nou hij zegt, uh, er zijn een aantal, de Europeanen mm -hmm. zijn uh, uh, eigenlijk futuristisch gerichte mensen. Dus, dus de Westerlingen uh, hebben altijd geleefd van, een, ook van het idee dat ze ergens naartoe gaan mm -hmm. in de toekomst. Dat is kenmerkend, dat is, heeft trouwens ook wel iets, Spengler heeft dat ook gezegd trouwens. Dus, is, <laughs> daar zie je ook wel de invloed van Spengler terug, maar uh, mm -hmm. En de Europeanen hebben dus op dat moment dat hij dit schrijft, hebben ze de afgelopen eeuwen de toon gezet in de wereld. Dat hebben ze eigenlijk natuurlijk sowieso in de 19e eeuw helemaal. Ja. Enorme uh, waren ze echt. Ja, de, de, de, hadden ze de macht en de leiding in de wereld. Ja. En hij zegt van, nou ja, op dat moment dat, dat, uh, uh, dat had misschien minder goede kanten, maar ook het gaf wel een soort doel aan, uh, aan die hele beschaving. Dus het geeft je een, een soort. Ja, geef je een impuls. En hij zegt van, als we nu... Dus we hebben ook een soort geopolitiek doel nodig... Mm -hmm. om uh, ja, die beste kwaliteiten van de Europeanen uh, te kunnen behouden. Je moet ergens naartoe gaan. En, je moet een, uh, en, en dat... Ja, en uh, dat, dat definieerde... Uh, als we het over Spenglerianen hebben... <laughs> David Engels in een interview ook. We uh, hebben een interview gehouden. ging vooral over Europese cultuur eigenlijk. En wat, ah, ja. dat, wat, dat nou, wat er nou gemeenschappelijk is. En toen had hij het ook over... Dat, dat Europeanen ergens naartoe willen. Die willen... Ja, uh, ja het is een soort project. En dat is ook... Hij, hij haalt dan dus dat boek van Renan aan... Over de uh -huh. wat Wat dat is... Mm -hmm. En zeggen, juist ja, is niet alleen het idee van een, een verleden en een gezamenlijke geschiedenis. Maar je moet ook ergens een gezamenlijke toekomst hebben. Ja. En omdat hij dus, hij vond dat dat ontbrak. Omdat dus die nazistaten, die waren op een gegeven moment... Hè, oorspronkelijk waren nazistaat, waren juist heel open. Dat waren dus projecten ja. om samen te leven. Zoals bijvoorbeeld Frankrijk uiteindelijk is een project om al die verschillende Franse regio's tot één mm -hmm. natie te brengen. Dus oorspronkelijk was dat nou dus heel open. En dus hij zegt, het gevaar is als je dus... Een nationalisme dat zich juist helemaal naar binnen gaat richten. En niet ja. meer open is. En vandaar kom je dus vanuit die logica. Dacht hij nou dan moeten we dus nu ook de volgende stap zetten. Want voor heel veel intellectuelen en uh, mensen voelt nu, voelen de Europese landen nu als... als ja, noodloze begrenzingen. Dus we moeten een soort ja, hij project er hebben. het over een, een, een grote vogel die dan in een te klein koortje zijn vleugels ja. probeert uit te slaan. Ja. Dus hij ziet die nazistaten als iets heel benauwends. Nou ja, de, hij, maar hij, wil, hij, hij wilde een, dus van Europa een super nazistaten. Hij ja. wilde dus een project om dat er verschillende Europese volken samen zouden gaan leven. En daar mm -hmm. ook een geopolitieke component aan verbinden. Ook om ja, die uh, grote verlokking van, van dat andere grote project, het communisme, uh, waarvan mm -hmm. hij dus uh, zag dat dat niet goed was. En, uh, ja, maar wat wel een goed. duidelijk gemeenschappelijk project. Maar doel wat, was, ja, wat de... wel een geweldig project was waar je, oh. waar je je energie aan kan besteden als uh, beschaving. Alleen het was dan een verkeerd doel. En hij mm -hmm. wilde er iets anders tegenoverstellen, wat ja. wel dus een, een, ja, iets, kon, iets kon beloven en wat energieën mm. kon mobiliseren. Als hij zegt dat ja, dit is waarschijnlijk het enige is dat, dat we kunnen doen om dat andere te voorkomen. Want ja, anders gaan de. Uh, de Gaan ze gaan zich daarop richten? Ja, dat is ja. heel interessant als je dat dus. Ja, nou ja, hij heeft een heel en... ander idee van, van natievorming uh, dan. Uh, wat heel veel mensen zeggen, die, die anti-Europa zijn nu, of niet anti-Europese Unie meer dan, zeg maar. Ja. Maar die dus pro-natiestaten, pro-de huidige natiestaten zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, is dat ze zeggen: van ja, oké, okay, uh, die, die natiestaten zijn gevormd op basis van overeenkomsten in. Uh, nou ja, een bepaald gebied. Uh, maar ja, je ziet dat, dat, dat, dat het redelijk fluïde is door de, door de geschiedenis heen. Dat verandert natuurlijk continu heel erg. Maar dat, dat dus bepaalde kenmerken van een volk de, de grondslag vormen om... Oké, okay, laten we dan nu een nazistaat... Uh, uh, oprichten, terwijl hij zegt: van het is eigenlijk andersom. Ja. Dus doordat je een, een, een staat hebt, doordat je een gemeenschappelijk doel hebt, ga je, je, uh, ga je samen een cultuur maken. Zeg maar. nou ja, het het begint met de, de, de wil om samen te leven. Mm -hmm. En dat, ja, dat is deels een, zeg maar iets organisch, maar deels ja. is het ook een project dat mensen aangaan. Ja. En je hebt ook gefaalde naties, bijvoorbeeld Bourgondische, dat is, dat is mislukt. <laughs> ja. Dus het kan ook mislukken. Het is niet, maar ja, je, er zit, je moet samen willen leven. Ja. En dan samen iets tot stand willen brengen, ook voor de toekomst. Dat is, dat, ja, dat is in zijn, uh, ja, in zijn, zijn schema. Over, het, dat, ja. dat er dan dus een soort balans van krachten komt in Europa. En dat, dat hij zegt juist dat door die eenwording de verscheidenheid, want dat is waar mensen zich druk om maken als je het hebt over Europese eenwording. Uh, dat die verscheidenheid tussen de Europese natiestaten en tussen Europese culturen, zeg maar, uh, verloren raakt. Uh, ja, dat is, dat is het, het paradoxale. Omdat je mm. dus juist... Um, dat is, Europa is altijd die eenheid in verscheidenheid geweest. Mm. Dus je hebt ja. dus, naarmate dus de, de Europese volkeren... die zwermden na de val van het Romeinse Rijk... door die geschiedenis uit. En, die, uh, um, en uh, ze, gingen allemaal, ze ontwikkelden zich allemaal op hun eigen manier. Maar mm. uiteindelijk was er ook altijd een soort cultureel fundament... dat gedeeld werd. Ja. Dus je, ja... En, en dat, daar zit iets mysterieus in. Dat is, in Europa is dat zo ge geweest. Dat heeft ook uh, te maken met de christelijke kerk. En het feit mm -hmm. dat die dus uh, los stond van de, van de maatschappelijke ja. macht. Een andere sfeer vormde eigenlijk. En daardoor had je, ja, had je allerlei verschillende vorstendommen. Ja. Met een gedeeld cultureel fundament. En, en dat, dat zich steeds ja, verder de heeft verdiend. Zeg maar, ja. uh, en dat mensen, zeg maar. Die ook wel bepaalde macht hadden over die vorsten ja dat en is een hele zijn ze uh, dat moet natuurlijk ook uh, zich een beetje naar de paus verantwoorden want anders uh, ja nee dat is een eindeloze uh, uh, strijd <laughs> strijd van, geweest uh, yeah. maar, maar in ieder geval had je altijd dus, dus dat Europese culturele fundament was altijd en dat heeft zich steeds verder ontwikkeld ook en dan ja. waarbij dus zowel die hoe, naarmate die verschillen dus ook zich verder ontwikkelden omdat ja. landen uh, groeiden Terwijl ook eigenlijk die groeide al, ook die eenheid gezien. ja Um, want wat hij zegt, ja, aan de ene kant zijn we in eenheid... juist omdat we verscheiden waren en met elkaar handelden... en met elkaar concurreerden en af en toe een keer een oorlogje voerden. En ja. daar zit juist eenheid in, want dat doe je alleen maar met je gelijken. Nou dat ja, doe je niet je, met een totaal andere... Ja, dat kan, kan ook wel, maar, maar he, die, die intensieve samen... Uh, ja, je ziet dat de Europese oorlogen... Interactie, he, zeg maar. Die, dus. die waren meestal niet gericht op de totale vernietiging van de vijand. Dus... Mm -hmm. uh, uh, terwijl voor, inderdaad in China had je oorspronkelijk ook, ook heel veel verschillende uh, uh, stammen of, of gebieden en, en, maar die, op een gegeven moment is daar de één volk uh, de dominant geworden, de Chinese, ja. de Qi'in. en ja. Uh, ja, daar is, dat heeft, is toen al, al het andere is eigenlijk samengegaan dat is allemaal China geworden en in Europa heb je dus altijd uh, ja, die diversiteit behouden mm -hmm. Dus er is altijd een, wel een poging geweest om, een, om alles samen te voegen. Maar je hebt altijd mm -hmm. ook, ja, is het uh, die diversiteit eigenlijk tussen al die verschillende koninkrijkjes, vorstendommetjes, is gebleven. En hij noemt dan het voorbeeld, ja, dat had bijna soms iets van, uh, uh, uh, ja, dat het dat, dat, dat inderdaad een soort onder, onderlinge familietwisten waren. Ja, wat het ook <laughs> waren, want ze waren onderling allemaal met elkaar getrouwd natuurlijk. Precies, ja. Dus. Ja, ja en ook letterlijk, <laughs> ja. ja. ja. Ja, dus dat, dat vind ik een beetje... Want wat ziet hij dan voor zich... Bij die ultrastaat? Ja, maar helaas... Ja, hij heeft, hij heeft um, uh, dat allemaal niet meer meegemaakt. Mm -hmm. Maar in ieder geval moest het... Wat hem betreft... Moest, kon je dat alleen doen vanuit de geschiedenis. Ja. En geworteld in dat Europese culturele fundament. Daar moest ja. dat uit voortkomen. Uh, en niet als een soort utopisch project. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, daar, dat, dat daar helemaal los ontstaat. Ja... Ja. ja, dus hij ziet het als een natuurlijke ontwikkeling uh, in de ja, nou ja, het is dus interessant dat hij dat, dat pleidooi voor zo'n soort Europese superstaat ja. op dat moment houdt ja. Als, ja. al heel vroeg en ook de redenen die hij geeft, dus dat intellectuele ja. een project nodig hebben. Maar goed, ook wel ja, dat er dus een behoefte is, ook een soort spirituele behoefte en dat zie je nog steeds wel. Dat dat het Europese ideaal heeft ook een soort is een eersaatsreligie. Mm -hmm. uh, en, uh, ja, nou ja, dus in die zin is het, is het interessant maar wat hij nu van de huidige vorm ervan zou vinden ja, dat is moeilijk te zeggen nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk een beetje de uh, uh, ja, kijk, kijk ja, de huidige vorm is natuurlijk niet een vorm van een staat. dat is natuurlijk wel waar ja. het zit er een beetje tussenin van we hebben nog wel natiestaten maar er zit nog wat boven en ja. uh, dat is niet helemaal een staat, zeg maar. Je kan, je kan niet... Uh, we zijn niet de Verenigde Staten van Europa. Nee. willen sommige mensen wel, maar het lukt niet echt. Nee, nee omdat het dus, dus ook... Je, ze willen uh, misschien te geforceerd uh, uh, afdwingen. En dat, dat werkt dus ook niet. Nee. Je moet het... Dat moet... Ja... Uh, dat moet, geworteld vanuit de geschiedenis moet dat gebeuren. Dan kun je dus wel ja. volgens hem, volgens Ortega... Dus wel leiders hebben die dat... Uh, proces begeleiden en aanvoeren. Maar je kunt het niet, zeg maar, je neus ophalen naar het volk en zeggen: Jullie zijn uh, dom, jullie snappen het nog niet. En wij gaan het oh. gewoon op, op een andere manier wel organiseren. Uh, zeg maar los van de geschiedenis, los van. Maar ja. ook los van de, bijna los van de huidige nazi-staten, zeg maar. Dat, dat, Precies, dat is een ja, beetje ja. Mijn, mijn. Tenminste. Uh, ik, ik denk dat het, dat het misschien... Ik uh, moet heel erg woorden passen. Ik denk dat een, een, een Europese ultrastaat best mogelijk is. Mits het dan ook echt een staat is. Met een democratie. Met een uh, Europees debat. Uh, wat door taalverschillen misschien net even ietsje lastiger is. Maar misschien kan dat wel. Maar je ziet nu natuurlijk dat het uh, een beetje een bureaucratisch monster is geworden. Dat het, dat, het, uh, ja, dat, dat het ook niet democratisch is. Maar dat is meer door de, door de ja. manier waarop het is opgesteld. Ja, maar ik denk dat een... Uh... Een echt een Europese superstaat nooit echt democratisch kan zijn, omdat je mm -hmm. eh, omdat een democratie niet op dat niveau kan functioneren. Ja. Vanwege al die taalverschillen, omdat de afstand ja. te groot is. Ja. Want een democratie werkt alleen als je werkelijk de politici kunt beoordelen op de afwegingen die ze hebben gemaakt. Ja. En, en als je ook dus uh, wordt geconfronteerd met de consequenties van verkeerde beslissingen. En daarmee ja. die dus mensen weg kunt sturen. Al die dingen die werken niet goed op dat niveau. Precies, precies. En dat, dat is wat veel mensen erop tegen hebben, dat, dat, dat, het, dat het niet. Uh, functioneer, ja. Maar de vraag is wat hij ermee bedoelde natuurlijk. Of misschien dat hij wel een soort superstaat zag waar, waar, waar heel veel dingen gewoon lokaal worden geregeld. Misschien zelfs op, op gemeenteniveau, op stadsniveau of wat dan ook. Maar dat, het, uh, uh, dat er ja. dus vrij weinig dingen echt op dat ultrastaatniveau geregeld worden. Ja, in de, ja, dat denk ik ook. En dat het, uh, dat het een, een samenkomen is, dus de wil om samen te leven onder de Europese mm -hmm. volken die ja. is er in zekere zin toch wel, denk ik, ik, ben niet, ik, bedoel, ik ben... maar neem dat niet af, ik, zeg maar want ja, het is maar, uh, omdat het dus nu te veel van boven wordt afgedwongen en ook wordt gepresenteerd als een, ja, als een project dat dus min of meer los staat van de geschiedenis als een soort ja. universele uh, uh, globalistische het, mm -hmm. het, het, het is niet specifiek het is niet verankerd, het is niet concreet mm -hmm. het is niet geworteld ja. en het wil ook dus, he, dus onvoldoende rekenschap geven van onze eigen uh, christelijke geschiedenis Waar ze zich juist tegen afzetten. Het is juist ja. een soort. Uh, ja, dat is het risico. Dat het een, ze willen juist een, heel neutraal zijn, eigenlijk. Neutraal en un universalistisch als een soort. Ja. Uh, uh, ja dat, dat, en dat is niet wat, uh, denk ik, Ortega voor ogen had. Ja, precies. Ja. Nee, dus. Um, ja, even kijken. Dat, dat is denk ik... Uh, maar goed, die, die Europese eenwoorden. Een ja, dat is, dat is even stil. Um, ik zal nog even te denken. Um, ja, want, want, want hoe zie je dan dat het dat, dat, dat ideaal wat hij voorspiegelt bereikt zou kunnen worden? Heb je daar een gedacht over? Nee, dat, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. want ja. Het, ja, het is ook één deel van het boek, maar waar, waar je... Ja. Uh, Zo'n groot deel van het een aardig deel van het boek. Er ja, dit, ja, maar het is, het is eigenlijk één tweede hoofdstuk over waarin die hemel... Want hij probeert dus een oplossing te vinden voor die ja, zeg maar, spirituele malaise. Mm -hmm. En hij denkt, daarvoor hebben de Westerlingen een project nodig. Ja, en, uh, geef ze dat dan maar. Dan moeten we, dan moeten we zoiets gaan proberen. En, uh, ja. Ja. ja, precies. En, uh, ja, maar of dat klopt, ik weet het niet. Want je, de, ja, je, er zijn ook mensen... Dus, ja, of, of dat echt zo nodig is voor ons, dat je dus een soort groot project ja. hebt voor de toekomst waar we met z'n allen naartoe kunnen marcheren. Ja. of dat nou. Of eh, dat misschien marcheren is misschien. Niet. Nou ja, maar dat is een beetje de suggestie. Dus ja. Dat, dat, ja. Dat, ja, dat kan allerlei energieën losmaken, maar misschien hebben we het ook wel niet nodig. Is het ook wel mm -hmm. genoeg om uh, uh, ja, de, de, gewoon de lokale verbanden te koesteren? En is dat, ja. heeft hij dat een beetje overschat? <laughs> ja, de praktische uitwerking was niet helemaal. Uh... Ja. Uh, ja. Ja. Um, je bent zelf bezig met een proefschrift over zijn uh, filosofie. Kan je daar een tipje van de sluier over oplichten? <laughs> uh, ja, nou ja, ik, wat ik uh, probeer te doen is een intellectuele biografie mm -hmm. schrijven over deze man en zijn mm -hmm. werk. En dus van dat hele brede oeuvre dat hij tot stand heeft gebracht ja. in zijn leven. En daar, uh, ja, daar een rode draad in te vinden, daar de, de, met elkaar te verbinden, die samen te weven en te kijken of het. Uh, ja, dat ook te beoordelen, kijken of het klopt en hoeveel waarde het heeft en hoe het anderen heeft beïnvloed, hoe hij zelf door anderen is beïnvloed. Dat mm -hmm. eigenlijk allemaal samen te brengen in één mooi boek over uh, José Ortega y Gasset. Ja, we zijn benieuwd. Uh, zijn er uh, dingen die je nog kwijt wil? Um, <laughs> oei, nou, uh, jeetje, ja. Ik um, een nee zeggen hoor. Um, <laughs> nou, ik. ik uh, ik denk, uh, nee, er zitten zoveel in het boek. Dat er ja. Ook allerlei dingen die we nog niet dat hebben besproken. Daar kunnen we nu over nou ja, ja. ja. Maar ik zou zeggen, de, de vraag uh, uh, uh, of we massa mensen zijn of niet, is een van de ja. belangrijkste vragen van het leven. Mm -hmm. en, ja. Uh, ja, ik zou alleen en wat maar is je roepen, persoonlijke levensopdrachten? Roep iedereen op om, uh, om vooral geen massa mensen te zijn en te proberen ja. een edel leven te leiden en geen vulgair leven. ja. Jullie horen het luisteraars, werk aan de winkel. <laughs> ja. Goed, uh, dan ga ik het afsluiten, als je het goed vindt. Ja. Hartelijk bedankt voor de bijdrage aan deze, aan deze podcast. En aan de luisteraars. Heel graag gedaan. Fijn, en aan de luisteraars bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.